New York beleefde zijn slechtste beursdag in acht weken. De Dow Jones-index ging ruim 1,5 procent omlaag. Eerder verloren de Europese beurzen meer dan een procent. Beleggers maken zich zorgen over de padstelling in de Verenigde Staten... over de staatsschuld en de sluimerende eurocrisis. Air France-KLM is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken. De luchtvaartmaatschappij leed een verlies van bijna 200 miljoen euro... tegen een winst van ruim 700 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.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 In Brazilië is een Nederlands echtpaar opgepakt... omdat ze hun jonge kinderen alleen hadden achtergelaten op hun zeilboot. Dat meldden diverse Braziliaanse media. Het gezin maakte een wereldreis en lag met de boot in een haven van Rio de Janeiro. De ouders waren naar vrienden gegaan, een paar me honderd meter van hun eigen boot vandaan. Vissers sloegen alarm toen ze een huilend kind hoorden op de zeilboot en niemand zagen. Op de boot vonden hulpverleners twee kinderen van vier en twee en een baby van zeven maanden... De kinderen zouden volledig in paniek zijn geweest. In Brazilië mogen kinderen niet zonder toezicht alleen worden gelaten. Een oproepkracht met een beperkt urencontract... moet voor elke keer dat hij werkt minimaal drie uur uitbetaald krijgen. Dat geldt ook voor iemand die een kwartier of een half uur werkt. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald... in een zaak die een vrouwelijke taxichauffeur had aangespannen. Ze vond dat ze te weinig betaald kreeg alleen voor haar netto werktijd... Het gerechtshof noemt de salarisregeling een compensatie... voor de onzekere werktijden van een oproepkracht. Vooral in het openbaar vervoer, de zorg, de horeca... en in supermarkten werken veel oproepkrachten. De, or de orka Morgan mag verhuizen naar Spanje. Het Dolfinarium in Harderwijk heeft hierover toestemming gekregen... van het ministerie van Landbouw. Toch blijft de orka voorlopig nog in Harderwijk... omdat dierenactivisten een rechtszaak hebben aangespannen... om Morgan terug te laten plaatsen in de natuur... Het dier werd vorig jaar verzwakt uit de Waddenzee gehaald. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst zon, maar later weer buien in het zuiden met kans op onweer. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vrijdag blijft het grotendeels droog en wordt het iets frisser. Dit was het NOS Journaal. Door onze enorme CO2-uitstoot verandert het klimaat.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 Beter Horen, de Hoorspecialist. Maak nu je vlucht, vakantie of bedrijf klimaatneutraal op fairclimatefund.nl. Dit is Radio 1. Nacht, vrienden. Het wordt tijd für mich te gaan.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Clary Polak. Ik zit hier niet voor de gezelligheid, maar om de belangen van Nederland te verdedigen. Zei Rutte dat hij zijn handtekening had gezet onder 50 miljard euro meer dan hij dacht. Nou, een doelverdediger die zoveel doorlaat, zou elders al lang zijn gewisseld.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 Yeah.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 Everybody feels Ooh, Graceland, Graceland, Graceland, I'm going to Graceland. Graceland door Paul Simon. Goedenavond, welkom bij het ogen woensdag. De Noorse terrorist Breivik was enige tijd lid van de vooruitgangspartij. De op een na grootste partij in Noorwegen. Wat is dat voor partij? In hoeverre valt er een vergelijking te maken met de PVV? En wat zijn de gevolgen van dit bloedpad voor de toekomst van het rechtspopulisme in Noorwegen? Omdat het vakantietijd is, hebben we in het oog een serie over toerisme. Welke invloed heeft politieke onrust of een ramp op de aantrekkingskracht als vakantiebestemming van een land? Vandaag Marokko. Verder buigen we ons over de golfsport, meer in het bijzonder over de rol van de caddy. En die is veel belangrijker dan de term drager zou doen vermoeden. En om 5:12 uur twaalf bespreken we weer een nationale feestdag. Eulaf sukken op de Ferreur-eilanden. Maar eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 27 juli. Een hoop gedoe vanochtend in Rotterdam. Herhaling. Door een regionale storing van het KPN-netwerk... rijden de metro's op alle lijnen helaas niet. En daarom moesten reizigers met ander vervoer naar hun werk. Met een pendelbus hier vandaan naar de burgemeester Oudlaan. Pendelbus, oh. Dan gaan we die maar eens opzoeken dan. Door de storing konden de verkeersleiding en de metrobestuurders niet meer met elkaar praten. Maar dat was niet het ergste, want ook hulpdiensten konden bijna niet met elkaar communiceren, zegt burgemeester Abu Talib. Als gevolg daarvan zijn de, de verbindingen van alle hulpdiensten C2000 en het P2000-systeem uitgevallen. Daarom onderhield de politie brandweer en ambulances via mobieltjescontact. Het duurde uren voordat de storing in een klein kastje bij KPN was opgelost. In Nederland staan zo'n 100 van die kastjes waar nu een groot onderzoek naar komt. Uitermate vervelend dat het is gebeurd en wij zullen gewoon moeten uitzoeken wat er is gebeurd... zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Ook een onderzoek in Noorwegen naar de aanslagen van Anders Breivik. De de Noorse inlichtingendienst weet bijna zeker dat Breivik zijn acties alleen heeft uitgevoerd. Het hoofd van de inlichtingendienst gelooft dus niets van het bericht dat Breivik deel uitmaakt van een breder netwerk. Ook noemt ze de bewering dat hij gestoord is onzin. Hij is dus niet gek, maar wel door en door slecht lichte paniek vanochtend in Oslo. Een deel van het centraal station werd ontruimd vanwege een verlaten koffer. Premier Stoltenberg zegt dat de Nooren zich hierdoor niet gek moeten laten maken. The aim of is to fear and panic. We will not let that Het kostte wat geld en moeite. u. Okay. Maar sinds vandaag staan alle molens in Kinderdijk weer recht. Een van de molens stond lange tijd scheef, maar is nu 60 centimeter opgevijzeld. Volgens de molenmaker was dat hard nodig. Hij zou nog kunnen verzakken, er staat nog steeds ja, een frictie in. Uh, de tweede reden is, is dat het gaande werk, dus het raderwerk, dat de molen aandrijft... eigenlijk niet meer goed kon functioneren bij een scheefstand zoals die nu was. Alleen de wieken van de molen moeten er nu nog op... en dan is de toeristische trekprijs er weer zo goed als nieuw. Medailles en ontwo zijn ontworpen en de sportcomplexen zijn klaar. Nog één jaar en dan begint de Olympische Spelen in Londen. De Spelen worden volgens premier Cameron een mooi reclamespotje voor het land. Met een is And I this can be a great for our Ook zijn sommige fakkeldragers al bekend, zoals de 85-jarige oud-Olympisch kampioen worstelen Ray Myland... Zijn vrouw denkt dat hij op die hoge leeftijd nog wel een Olympisch record kan breken, dat van traagste fakkeltocht aller tijden. It'd be the slowest lap in Olympic history. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. De kranten van morgen werden gelezen door Freddy van Tijn. De Telegraaf gaat nog in op de problemen door de storing bij KPN vanmorgen in Rotterdam... en de gevolgen die dat onder meer had voor het communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000. Problemen met dat systeem slepen zich al bijna twintig jaar voort, onderstreept de krant nog even. De meeste commentaren gaan over het verband tussen het gedachtegoed van de Noorse moorenaar Breivik en Geert Wilders. Trouw vindt dat Tweede Kamerleden, die geen verband willen leggen, aan gewenning lijden. Ze kennen Wilders verhaal wel. Maar dat is verkeerd. Als de PVV bijvoorbeeld spreekt over islamitisch stemvee, dan verdient dat weerwoord. Telkens weer, vindt Trouw. De Volkskrant laat het bij de constatering dat Wilders niet medeschuldig is aan het Noorse drama. Hij heeft dit niet geweld. Wel heeft hij de dure plicht zich te realiseren dat velen aan zijn lippen hangen... en dat brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee, waarschuwt de Volkskrant. De pers stelt vast dat rechts veel hardere kritiek op Wilders heeft geuit dan links. De krant noemt Bart-Jan Spruit, die ooit nauw met Wilders samenwerkte... en die een groot voorstander is van de gedoogrol van de rechtse partij. Hij vindt dat Wilders indirect verantwoordelijk is omdat hij een apocalyptisch... Die zioen schetst over de islam en politieke oplossingen zou uitsluiten. Het Nederlands Dagblad sprak met Arie Slop, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Geert Wilders moet zich afvragen of toch niet een bepaalde voedingsbodem is gecreëerd, vindt hij. Maar volgens Slop is Wilders niet de enige die polarisatie veroorzaakt. Ook de partijen als PvdA, de A, VVD, GroenLinks en D66 zijn bij die partijen die steeds minder ruimte voor andersdenkenden, zegt Slop. Elke partij moet zich de vraag stellen, hoeveel ruimte gunnen wij elkaar nog? In het AD zegt politiek filosoof Frank Ankersmit... dat elk verband dat wordt gelegd met het gedachtegoed van de PVV onzinnig is. Breivik is een gek. Hij had net zo goed een andere religie kunnen uitkiezen... om zijn waanideeën op te projecteren. Tot zover in Noorwegen. Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker zet de verhoudingen tussen boeren en natuurorganisaties onnodig onder druk. Dat stellen het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten. Spits onderschrijft dat, want van de 57 bezoekjes in de agenda van de staatssecretaris waren er 34 bij boerenorganisaties. En maar drie tripjes hadden verband met natuurorganisaties. De SP wil een verbod voor inlichtingen en veiligheidsdiensten... om agenten en informanten te ronselen onder journalisten, ontwikkelingswerkers en politici. De Volkskrant schrijft dat de SP vindt dat journalisten hun werk onafhankelijk moeten doen. Ze mogen geen verlengstuk zijn van de overheid. En ook hun veiligheid is in het geding. Als in een oorlogsgebied een journalist wordt ontmaskerd als spion... lopen zijn of haar collega's ook gevaar. Ze worden dan gerekend tot de vijand, waarschuwt de SP. Het AD schrijft een artikel over hardlopen in de grote stad. Dat is schadelijker dan sporters denken, vooral in de spits. Mensen die langs drukke wegen lopen ademen dan veel roetdeeltjes in. Maar inspanningsfysioloog Takke vindt dat het voor de gezondheid altijd nog beter is... om in de drukke stad hard te lopen dan op de bank naar de Tour de France te kijken. In de pers staat een artikeltje in een afwijkend lettertype, dyslexia... De letter is speciaal ontworpen voor mensen die dyslectisch zijn... door grafisch ontwerper Christian Boer, die zelf dyslectisch is. Hij ontwierp letters die zich duidelijker van elkaar onderscheiden. En het werkt. Zijn droom is nu dat zich een computergigant meldt voor gebruik van het schrift. En de weerberichten zijn volgens het CDA te algemeen. En daar hebben ondernemers en evenementen last van. Tweede Kamerlid Holtakkers dringt daarom bij de staatssecretaris aan... op een regionalisering van de weersvoorspelling. Nederland in nog kleinere stukjes. Het AD schrijft dat en het, dat het KNMI ervoor moet zorgen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Tastes bittersweet Is my truth your fiction Or is it reality My friends say I shouldn't hang with her Oh, but I ain't scared Be cold as I show my guilty pleasure my dirty sin I'm a sucker for your love and baby let me in my friends say I shouldn't hang with her I'll get my fingers burned Dat was Ayrto. Die komt uit Nederland. Hij heet Nicolaas van Achter. En dit is zijn eerste single uit juni 2011, Mystery. De Noorse premier Stoltenberg riep vandaag op tot openheid... en een tolerantere samenleving dan die van voor de aanslagen van vrijdag. En jongeren die de schietpartij op Utoja overleefden... noemden terrorist Anders Breivik zielig en iemand die hulp nodig heeft. Al met al lijken de Nooren vrij ingetogen te reageren op de aanslagen ik was enige tijd lid van de Populistische Vooruitgangspartij. Een partij met een scherpe anti-islamagenda. En al jarenlang de op één na grootste partij in Noorwegen. Daarover ga ik praten met Sarah De Lange. Politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar radicaal rechtse en populistische bewegingen en partijen. Um, ja, welkom. Dank u wel. Hoe lang bestaat die Vooruitgangspartij al? Die is doorgebroken in 1973, oorspronkelijk als Anders Lange partij tegen belastingen. Uh, Anders Lange, de leider, is na korte tijd overleden. En toen heeft Carl I. Hagen de partij overgenomen. En die heeft eigenlijk dat immigratiethema erbij gehaald. En daardoor is de partij langzaam gaan groeien tot de partij nu 23% van de stemmen heeft. Nou, dat is vrij, vrij behoorlijk eigenlijk. Is dat... Het is de op één na grootste radicaal rechtspopulistische partij in Europa... na de Zwitserse Volkspartij. Noemen zij zichzelf ook radicaal uh, uh, populistisch? Er is geen enkele partij in nee. Europa die zichzelf zo identificeert. Maar de meeste wetenschappers scharen deze partijen tot deze partijfamilie. Ja, ja, en, en, en uh, ze hebben dus een soort van uh, opvatting over migratie en islam... toegevoegd aan hun oorspronkelijke idealen. Anti-belasting, zei u al. Uh, um, waarom zijn ze zo populair in Noorwegen? Nou, Omdat het twee thema's waar ze zich op profileren... enerzijds dat neoliberale economische programma... anderzijds immigratie, heel erg leven bij kiezers. En dat is bijna hetzelfde natuurlijk in alle West-Europese landen. De partij wil het aantal migranten met 90% terugbrengen. De partij wil een verbod op de hoofddoek. En dat spreekt ook de Nooren aan. Is er een grote moslimpopulatie in Noorwegen? Hij is kleiner dan die bijvoorbeeld in Nederland, maar ook in vergelijking met de andere Scandinavische landen, Zweden, Denemarken, toch wel aanwezig. En dan gaat het met name om immigranten uit bijvoorbeeld Somalië. Juist. En hoe verhoudt zich nou de, de, toch deze, deze populariteit van deze partij met die open en tolerante samenleving waar premier Stoltenberg het over had? Nou, het interessante is wel dat de vooruitgangspartij van alle radicaal-rechtspopulistische partijen in West-Europa eigenlijk de meest gematigde is. Hm. Uh, ja, de partij wil minder immigranten, ja, de partij. Is uh, anti-islam. Maar het soort uitspraken dat de partij doet. gaat lang niet zo ver. als bijvoorbeeld de uitspraken van Geert Wilders hier in Nederland. Nee, nee. Dus. dus... Uh, een gematigde partij. Hij was zelfs zo gematigd volgens mij... dat deze Breivik zich daar ook uiteindelijk niet thuis bleek te voelen. Hij is al enkele jaren geleden bij de partij weggegaan... omdat hij de partij veel te slap vond. Ja, ja, ja. Werken andere politieke partijen in Noorwegen met deze partij samen? Nee, ondanks dat het hier om een van de meest gematigde... radicaal-rechtspopulistische partijen gaat... Uh, hebben de gevestigde partijen altijd gezegd dat de partij toch nog te radicaal is. Um, en daarom heeft de partij ook al een aantal jaar geleden... Gep Probeert om ja, toch veel acceptabeler over te komen. Er op te letten dat er niet te veel uh, radicale mensen in de partij actief waren. Die worden ook uitgezet als uh, duidelijk wordt dat ze zich uh, hebben ingeschreven. En langzaam maar zeker hebben we de afgelopen jaren gezien dat met name de conservatieve partij open begint te staan voor samenwerking. Die hebben na 2009 de laatste verkiezingen gezegd van nou in de toekomst zouden we erover kunnen praten. En daarom is ook deze kwestie heel moeilijk voor de. Vooruitgangspartij. Nu opeens staat de partij weer in een heel slecht daglicht. Ja, nou ja want, want er wordt wel degelijk een verband gelegd... tussen deze Breivik en deze ja. uh, partij. Uh, hij, hij is lid geweest van de vooruitgangspartij. Ja, maar hij is, is weggegaan de... omdat hij hem te slap vond. Ja, maar toch, hij is jarenlang actief voor de partij geweest. Men heeft nooit hem opgemerkt tussen de leden dat er iets bijzonders aan hem was. Hij heeft echt actief aan allerlei bijeenkomsten deelgenomen. Er zijn ook verschillende uh, politici die gezegd hebben... nou, wij zijn hem wel eens tegengekomen bij lokale bijeenkomsten. Uh, zijn ideeën corresponderen natuurlijk ook... Uh, toch wel tot op zekere hoogte met die van de vooruitgangspartij. Dus de partij bevindt zich in een heel moeilijk parket. Ja. En, en uh, ze hebben vandaag dus gezegd dat ze de toon ook nog willen matigen. Ze waren dus al vrij gematigd, zei u. Maar ze willen het nog meer matigen. Is dat dan uitsluitend uit electorale overwegingen? Het is, bang is uit electorale overwegingen. Men is natuurlijk bang dat er meer gematigde kiezers... die op de partij stemmen nu toch denken... ja, misschien moeten we toch dat eens dus heroverwegen. Misschien draagt deze partij toch bij een... een Klimaat in uh, Noorwegen waarin dit soort gewelddaagde plaats kunnen vinden. En het is ook vanuit strategische afwegingen... om die samenwerking in de toekomst met de conservatieve partij veilig te stellen. Want die zegt dan natuurlijk... Oh, u leek langzaam te matigen, maar dit is toch een teken... dat we misschien niet met u samen moeten werken. En dat willen ze ten alle tijden voorkomen. Ja, er zijn ook binnenkort ver eh, lokale verkiezingen... geloof ja. ik, in, in Noorwegen. Dus dat is natuurlijk nog extra stok achter de deur... om nu een, een soort van gebaar te maken. Ja, zeker omdat in de, de lokale verkiezingen... de Noorse de vooruitgangspartij wel al een voet tussen de deur heeft... en bijvoorbeeld al burgemeesters levert... en oh, op het wel. lokale niveau wel samenwerkt met de conservatieven. Ja, ja, dus, dus dat willen ze heel graag beschermen. Een gedoog situatie... Zo Zoals hier is niet ver weg, begrijp ik. Uh, dat zou zeker bij de volgende ja. verkiezingen op nationaal niveau kunnen gebeuren. Nee, goed, ik zeg dat zo makkelijk, maar, maar um, is er eigenlijk uh, lijkt, lijkt deze partij op de PVV? Als je kijkt naar het soort standpunten dat ze heeft op terrein van immigratie... en ook wel van veiligheid, meer blauw op straat en dergelijke, wel degelijk. Maar de partij is wel een stuk neoliberaler dan de PVV. Bij de PVV zien we bijvoorbeeld toch ook wel wat meer linkse... Uh, elementen in het programma, uh, de pensioenleeftijd bijvoorbeeld... dat ja. heeft de Noorse uh, vooruitgangspartij helemaal niet. De partij wil minder belastingen, uh, meer geld investeren... in infrastructuur uh, en minder regelgeving. Ja, en er is dus nog een verschil. Want blijkbaar ziet deze vooruitgangspartij wel een verband... Uh, tussen het eigen gedachtegoed, zal ik het maar even noemen... en de handelwijze van deze Breivik. En de PVV heeft dat in alle toonaarden afgewezen hè, tot ja. nu toe. Ja, en ook daarin staat die vooruitgangspartij alleen... We zien dat eigenlijk in heel West-Europa alle radicaal-rechts populistische partijen zeggen van: nou ja, het ligt niet aan ons gedachtenvoet. Dit is een gek, iemand uh, die is doorgedraaid, uh, en daar hebben wij niets mee te maken. Wat vindt de wetenschapper in u van deze redenering? Um, het, binnen elke uh, politieke stroming waarin digotoom gedacht wordt, Wat waarin is wij sorry. tegenover zij staan, okay. bestaat er ruimte voor radicalisering voor mensen die dat naar de, in extreme vorm doorvoeren en daar politiek geweld aan koppelen. Um, dat kan je niet direct de parlementaire bewegingen die dergelijk gedachtegoed hebben uh, in de, uh, de schoenen schrijven. Um, het is wel zo dat deze partijen op dit moment niet heel duidelijk kunnen maken waarin hun gedachtegoed dan ideologisch verschilt van dat van Breivik. Ze zeggen alleen, nou, wij zweren geweld af. Ja. Maar ik denk dat er ook wel punten aan te wijzen zijn... waarin deze partijen qua ideeën ook anders uh, zijn dan uh, Breivik. Dus u vindt dat ze zich in elk geval daar rekenschap van zouden moeten geven? Ja, en ze moeten beter uitleggen wat hun ideeën zijn... en hoe die dan verschillen van die van Breivik. Okay. Zoals dus nu de vooruitgangspartij... Poogt te doen in ja. Noorwegen. Goed Sarah, welang, hartelijk dank voor je komst. Graag dan. Quelle est la différence? Quelle couleur doit ton voir à ton la même chance? Qu'on soit noir, rouge, ivoire. Quelle est la différence? Mètre de cuivre ou d'argent?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 nord ou l'Orient, le désert ou la mer, est-ce le même océan? Quelle est ta différence? Quelle histoire est la tienne? Les pages de ton enfance sont-elles blanches ou d'ébène? Comment peux-tu les savoir si tu ne te retournes pas? Comment pourrais-tu croire que tout ça n'existerait pas? Te retourne pas, comment pourrais-tu croire que tout ça n'existerait pas? Que tout ça n'existerait pas? Si tu ne te retourne pas, que tout ça n'existerait pas, comment peux-tu?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 La différence, de zanger heet Suarez. We are getting word of a powerful earthquake that has hit Japan. Most scary way was hearing the creaking and the cracking. De Côte d'Ivoire, vient de demander le départ. People take to the streets.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 Naar Griekenland en Christchurch in Nieuw-Zeeland... gaan we nu naar Marrakesh in Marokko. Greta Riemersma, goedenavond. Oud-correspondent in Marokko voor de Volkskrant. U was onlangs nog in Marrakesh. Ja. Uh, was het, uh, heerst er een beetje fijne vakantiestemming? Uh, nou, ik heb het wel fijn gehad, maar uh, je had er uh, absoluut niet zoveel uh, buitenlandse toeristen als normaal gesproken. Dat viel me echt op. Je had niet busladingen vol uh, uh, Europeanen die langs allerlei uh, toeristische attracties uh, liepen. Nee, ik vond het echt uh, rustiger en dat werd ook gezegd dat het uh, toerisme vooral op dit moment komt van de locals, hè, de Marokkanen die vakantie houden. Ja, ja. Uh, Carly Rauma, u verhuurt een uh, riaat aan toeristen in Marrakesh. Nu zit u in Frankrijk. Is het u te heet in de stad? Uh, nou, zomers. Dan ga ik vaak uh, uh, naar Frankrijk. Daar ben ik uh, met een Fransman getrouwd. Dus we hebben leven tussen Marrakesh en, uh, en Frankrijk. Juist. En wat is een riaat eigenlijk? Uh, een riad. Nou, dat is een, uh, een traditioneel huis. Uh, het, is, uh, het bevindt zich in het, uh, in het centrum van de medina, dus van het oude gedeelte. En het is een uh, ja een huis dat is uh, gebouwd om een uh, binnenpatio met een uh, tuin, met een, uh, een fontein. En dus uh, alle kamers uh, die geven, die zijn dus uh, om, het, uh, om het binnenhofje. Juist. Dus, ja. En loopt het een beetje met de reserveringen? Nou, het is uh, tamelijk uh, kalm. Uh, in het voorjaar natuurlijk met, uh, met de problemen wat in uh, Noord-Afrika is uh, geweest. Uh, dan is het ook een beetje in, in Marrakesh, hè, in Marokko. We hebben wat minder reserveringen gekregen. Uh, in de zomer is het normaal. Hè. Marrakesh is uh, een warme stad en het is niet aan de zee. Mm -hmm. uh, dus dat is uh, normaal. Maar uh, in het najaar ik, krijg wel, uh, ik heb al alweer een beetje reserveringen natuurlijk, gelukkig. Gelukkig. Ja, ja, ja. Goed, u, u noemt uh, de problemen in Noord-Afrika, daar wil ik het zo over hebben. Maar uh, mevrouw Riemersma, uh, ik wil ook even met u terugkijken naar, uh, naar 28 april. Want toen werd Marrakesh uh, getroffen door een bomaanslag midden in het stadcentrum. Er vielen 15 doden bij, veel toeristen onder wie een Nederlander ook. Um, denkt u dat die aanslag invloed heeft gehad op de komst van toeristen in de periode daarna? Ja, of het exact die aanslag was, dat, dat weet ik niet. Het zal zeker niet meegeholpen hebben aan het uh, welvaren van het toerisme. Maar uh, uh, Marokko hoort natuurlijk uh, bij Noord-Afrika. Iedereen weet dat het in Noord-Afrika en delen van het Midden-Oosten onrustig is. Dus ik denk dat het ook een beetje het beeld is. Hè? En um, mm. uh, heel uh, de Arabische lente, iedereen weet wat het inhoudt. Uh, mensen in de straat. Het is ook wel bekend dat in Marokko het niet zo ruig gaat als in. Uh, of uh, ruig, ruig is misschien niet helemaal. Goede benaming, maar er wordt niet gevochten, zeg maar. Nee. Zoals in Libië of Syrië. Maar niet te min gaan elke zondag honderdduizenden mensen de straat op. En dat is ook wel in West-Europa bekend. Dus oh. uh, ja, ik denk dat mensen toch wel wat banger worden. En als er dan een, een aanslag is, ja, dat doet de zaak geen goed natuurlijk. Nee. Maar is het nog steeds zo dat er elk weekend honderdduizenden mensen op straat gaan? Nou, honderdduizenden oh. niet. Dat is een beetje lastig te zeggen. Want het regime verspreidt daarover andere berichten dan uh, de mensen die dit zien. Ik hoorde dat er nu zeg maar, steeds een paar duizend mensen in Marrakech... op zondag de straat op gaan, maar in Casablanca veel meer en in Tanger ook. Dus er wordt nog steeds gedemonstreerd, ja. Ja, ja. En is dat dan gevaarlijk voor toerisme? Uh, als die dan op straat zijn, uh, lopen die dan gevaar? Nou, toeristen op zichzelf niet. Nee. Ik denk ook niet dat die zo snel mee gaan lopen. Maar de mensen die uh, echt voor de veranderingen zijn... Uh, die, uh, die, die lopen af en toe wel gevaar. Er zijn ook uh, uh, door de beweging hè, die dit alles uh, uh, heeft geïnitieerd... de 20 beweging. er wordt ook gezegd... er zijn zeven martelaren intussen al te betreuren. Er zijn dus zeven mensen uh, bij, uh, met geweld omgekomen. Ja, ja, ja. Uh, mevrouw Roma, uh, u, u hebt natuurlijk contact met andere houders... van uh, riads of hoteleigenaren neem ik aan merken zij ook die teruggang in de reserveringen? Nou ja natuurlijk, dus, de reserveringen zijn, uh, dit min, uh, ja, zijn minder geworden, maar uh, ik heb uh, bijvoorbeeld nog vorige week uh, Nederlanders gehad en uh, uh, dus, dus helemaal, ze zijn heel erg uh, ze hebben een heerlijke vakantie gehad en ja. uh, uh, ze worden heel goed ontvangen. Dit is echt in het in, uh, in Marrakesh is het uh, uh, ja, je, je merkt er niet zoveel van. Je bent, ja. Ze zijn erg, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, verwelkomd. Ze zijn vriendelijk. Ze, het is natuurlijk zijn er problemen, maar de economie is heel erg belangrijk voor uh, dat de toeristen komen. Ja, dus ik snap dus, uh, dat het dat... voor de Marokkanen heel belangrijk is. Maar ja, snapt u de terughoudendheid van de van de toeristen? Ja, precies. Dus ze doen alles om um, ja, om ze zo goed mogelijk te ontvangen. En uh, ja, er zijn natuurlijk, zijn er uh, protesten uh, voornamelijk tegen. Uh, ja de het optreden van de van van de van de staat mm. maar het is uh, ja ze willen ook meer, uh, meer verdienen hè. Uh, de, nou, ik heb uh, gisteren uh, een brief gekregen van mijn uh, van mijn boekhouder dat de uh, dat de de minimumlonen worden omhoog gegooid en uh, dus uh, ze zijn er heel hard mee bezig dat, oh. het, uh, dat er toch sociale zaken uh, vooruit gaan. Dus, ja. uh, maar goed, als uh, de minimumlonen omhoog worden gegooid, ja. dan wordt het vakantiehouden in Marokko ook duurder, lijkt me. Uh, nou, maar de mensen verdienen daar niet zo erg veel hoor. Dus. Uh, <laughs> is, uh, nee, maar goed, nee. je zou eerder verwachten dus dat de prijzen ja. omlaag zouden gaan om mensen te trekken. Als het moeilijk nee, is, dan. Bedoelt... Ja, maar ik bedoelde op het gebied van het verdienen van van de Marokkanen. Hè? Ja, nee dat snap ik, dat snap ik. Maar goed, nee. um, ik neem aan dat zich dat vertaalt in de prijzen die, uh, die toeristen betalen daar ook. Nee. Of niet? Nou, het is nog, nog altijd uh, erg goedkoop hoor. Het is, uh... ja. Ja. Niet gelijk nee, met nee, een, nee, nee. in Europa. Nee. De, en, en, en hoe zit het met Nederlandse Marokkanen? Is daar ook een terugloop? Uh, uh, ja, um. Dit jaar heb ik, normaal heb ik vaak uh, Nederlands-Marokkaanse families. Hè, dus die komen in de zomer families opzoeken. En dit jaar heb ik, uh, heb ik niemand uit, uh, uit Nederland, zo'n zo familie. Hè, dus, uh, die Marokkaan in Nederland zijn getrouwd. Dus, uh, ja, ja. Uh, en ik heb gehoord van verschillende Marokkaanen. Dus dat, ja. De economie is ook een uh, heel belangrijk feit. Dat, dus dat, uh, en dat ze ook uh, erg bang zijn voor. Uh, ja, uh, dat ze hun baan verliezen in, in Europa. Dus ja. dan, uh, dan willen ze toch iets zever. Uh, ja. Mevrouw Riemersma, uh, maandag begint volgens mij ook nog de Ramadan. Merken ja. toeristen daar wat van? Uh, ja, tuurlijk. Het is. Uh, uh, het is niet een goed moment om naar, uh, om naar uh, Marokko te komen. Hè? Waarom eigenlijk niet? Omdat ja, de mensen die, uh, die eten de hele dag niet. <lacht> uh, S'avonds is het feest. Het is echt een, hele, uh, ja, een heel, uh, ja, uh, heel familie of een uh, heel land gebeuren. Dus mm. Het is echt uh, het is heel anders. Het is, uh, uh, het is yeah. heel warm. De, lang, de dagen zijn erg lang hè, en maar, warm. Yeah. Dus dan zijn ze ook vaak moe en... Uh, en voor het eten, ja, in de restaurants kan je natuurlijk gewoon eten. Maar het is, uh, persoonlijk vind ik het uh, een maand, als het de ramadan is, dan, uh, dan kan je net zo goed naar een ander, een ander land gaan. Sai mevrouw Riemersma ook, vindt u? ja? Uh, ja, ik heb uh, daar een paar keer de ramadan yeah. meegemaakt. En, uh, nou ja, het was uh, absoluut geen... Uh, voor, voor niet-moslims zeg maar is het geen topmaand. En de meeste mensen die geen moslim zijn... die uh, heb ik gemerkt, die gaan ook weg uit zo'n land. Die, ging, die gaan weg uit Marokko. Mm. En, uh, ik moet wel zeggen, ik ben zelf al eens op vakantie geweest... Uh, tijdens de ramadan in Tunesië. Uh, dat is wel heel lang geleden. Toen wist ik nog helemaal van niets. Amper waar Tunesië lag, zal ik maar zeggen. Dus, <lacht> maar toen heb ik een hele leuke vakantie gehad. Het viel me alleen op dat er wel wat weinig... Café's open waren en de stranden ja. erg rustig. Maar je kan dus wel vakantie vieren. Maar goed, het is buiten de Ramadan dan beslist gezelliger. Maar goed, al met al, uh, neem ik aan, uh, mevrouw Riemersma... dat de hoop is gevestigd op de herfst, wat dat betreft dus. Wat het toerisme betreft. Voor toerisme, yeah. ja. Nou ja um, het is zo dat inderdaad in het binnenland kun je ook maar het beste niet in de zomer gaan. Want hmm. dan is het daar echt snik en snik heet. Ja. Het is echt uh, over de 45 graden. Dus ook inderdaad in de herfst trekt het, als het goed is, in Marrakesh bijvoorbeeld. Maar ook al, uh, verder in de Sahara en zo trekt het allemaal weer wat aan. En um, ja, ik denk dat daar nu de hoop op gevestigd is. Wanneer ja. Ja. gaat u weer terug, mevrouw Roma? over een maand. Ja, nou. Ramadan. Goed, ook na Ramadan. Ja, heel wijs. Goed. Nou, hartelijk dank allebei en, uh, en uh, nou ja, uh, hopen dat het aantrekt. Ja, zeker. Dank u wel. <laughs> Oké. Okay. Okay. Ja, goed nacht. Dag. Dag. I am black, my skin is white. I am what I am in the difference that you mean. Difference Salif Keita. Het was nieuws toen vorige week golfer Tiger Woods aankondigde dat hij de samenwerking met zijn caddy verbrak. Twaalf jaar lang was de Nieuw-Zeelander Steve Williams de steun en toeverlaat van de topgolfer. In goede en in slechte tijden. Uh, goedenavond, Jan-Kees van der Velde. Goedenavond. Goedenavond, hoofddirecteur van Golvers Magazine. Waarom heeft uh, Woods gebroken met Steve Williams? Ja, het is allemaal uh, nog onduidelijk. En dan gaan er natuurlijk direct alweer allerlei theorieën vliegen over de, over de, de wereldbol. Uh, hij zou het vertrouwen hebben verbroken. Tiger Woods wil een geheel nieuwe start maken. Um, uh, uh, Steve Williams heeft een paar weken voor een Australische topgolfer Adam Scott gewerkt. En dat wordt dan weer opgevat als een uh, mogelijke vertrouwensbreuk. Ach jeetje. Laten we even luisteren naar de reactie van Steve Williams when the chips are down I stuck by Tiger um heeft you know he put myself and my family in a difficult position there for quite a period of time so you know I stuck by him was loyal to him um so you know I'm very disappointed that this comes to an end Ja ik ben hem trouw gebleven zegt hij in dus bittere teleurstelling zo te horen Ja ik kan me dat wel voorstellen als je uh, zo langs eindje eind jaren 90 van van de, de voorheel uh, voor Woods hebt gewerkt. Uh, en dat is niet makkelijk als... Uh, alle mensen die iets voor Woods werken hebben het gewoon, gewoon moeilijk met, met alle aandacht die ervoor is. En uh, ja, uh, het vertrouwen wat ze in hem moesten hebben. En we weten nu achteraf wat dat vertrouwen betekende. Gewoon je mond houden over wat er is gebeurd. Ja, namelijk ja. dat hij jarenlang uh, um, allerlei minaressen had enzovoort. enzovoort. Ja, Williams ja. heeft altijd gezegd dat hij ja. er niets van wist. Maar... En niemand in de wereld die dat gelooft, misschien nee. hij zelf. <laughs> nou was hij twaalf jaar lang de caddy van Woods. Mm -hmm. Hoe belangrijk was hij voor Woods? Ontstellend belangrijk. Uh, ik denk dat, dat, dat Tiger Woods heeft natuurlijk eigenlijk nooit een privéleven gehad. Alle ogen waren op hem gericht, ook uh, buiten de baan en in de baan. En hij was vooral in de baan, Sloten zich uh, met z'n tweeën helemaal af voor, uh, voor de buitenwereld. En waren ze in staat om als een team bij te dragen aan, uh, aan al die topprestaties die Tiger Woods heeft, uh, heeft geleverd. Ja, want kan een caddy het verschil maken voor een golf? Oh ja, absoluut. Goede goeie caddies zijn ja, misschien een beetje overdreven, maar een gewicht in, in goud waard door de manier van, van, van optreden, de van adviezen die ze geven, op, een mensje, op het juiste moment iets zeggen of op het juiste moment niet zeggen. Uh, een golfrij 14 stokken in een zijn tas en daar moet dan steeds goede keuze worden gemaakt. Dat heeft te maken met de baan, heeft te maken met de windomstandigheden. En dan kan zo'n caddy gewoon per ronde misschien wel twee, drie slagen schelen. Dat ja. is dan het verschil tussen eerste, word of tiende. Ja. Alison Munro, goedenavond. Goedenavond. U bent caddy. U werkt met enige regelmaat met de Nederlandse golfer Robert Jan Derksen. Um, um, wat, wat doet een, want, want, want goed, uh, Jan-Kees van der Velde zegt iets over, over, over de, de golfsticks en over, de, over over het terrein en de wind. Maar wat doet een caddy nou precies voor een golfer? Behalve dan het dragen van de tassen. Ja, een caddy die doet natuurlijk een heleboel dingen, behalve het dragen van de tas. En het dragen van de tas is eigenlijk het minst belangrijke. Um, ja, een van de dingen die een caddy doet, Jan Kees zei het al even, is uh, vooral een mentale steun zijn voor de speler en uh, ingrijpen wanneer het nodig is, maar ook niks zeggen, wanneer het goed aanvoelen wanneer, wanneer je wel wat moet zeggen en wanneer je niet wat moet zeggen. Maar goed, wat is ingrijpen um, wanneer het nodig is? Wat, wat kan nou, je dan? Goed, op een gegeven moment wordt er een beslissing gemaakt door de speler, en die uiteindelijke beslissing is natuurlijk altijd voor de speler, mm. um, en de caddy kan het er wel eens niet mee eens zijn, maar ja, soms is het dan zaak om uh, je speler te steunen en de speler ervan overtuigen dat het ook de goede beslissing is, ook al denkt de caddy dat het niet zo is. Mm. En soms is het, als je echt denkt van, nou dat komt niet goed, dan, dan moet je dus ingrijpen. En dan, dan moet je gewoon zeggen, nou ik denk dat het anders is. En dan, om, om uiteindelijk tot in ieder geval een eenduidige een beslissing te komen. Maar, maar geef eens een voorbeeld van zo'n beslissing. Waar, waar moet ik dan aan denken? Nou bijvoorbeeld een clubkeuze. Dus ja, een, een, golf, een golfclub, ja. Een golfclub. Yeah. Uh, als je, je hebt een bepaalde afstand die je nog moet slaan. Uh, zeg 150 meter. Een de speler denkt, uh, omdat het wind mee is, denkt een ijzer 8. Uh, dat is, het zijn wat technische termen, maar dat mm. zijn bepaalde clubs. En een de caddy denkt er anders over. Ja, soms als het, uh, je moet dan even inschatten wat de gevaren zijn. En even goed, uh, goed, goed nadenken over. Uh, ja, je bent het niet altijd eens, maar soms mm. moet je, uh, ja, je moet, je moet toch soms, uh, de speler maakt uiteindelijk altijd de beslissing. Natuurlijk. En ja. Ja, als maar goed, je moet een halve psycholoog zijn. Je moet op het juiste moment dus moet je, je laten gelden... en op het juiste moment je mond houden. Ja, je nou, ja. slaat de spijker op zijn kop. Ja. En hoe, hoe close zijn dan de golver en zijn caddy? Ja, het is natuurlijk een beetje... Die, die spelers die zien hun caddy meer dan, uh, dan ze hun vrouw of vriendin zien vaak. Ze, ze zijn eigenlijk samen, ze reizen samen, ze slapen samen? Ja, ze, ze, ze slapen meestal niet samen. Ze eten af en toe samen en ze reizen ook af en toe samen. Maar ze zijn natuurlijk wel de hele dag op de golfbaan zijn ze wel samen. Wordt niet vaak uh, samen geslapen. Mm. Uh, wel uh, op de wat minder uh, hoge niveaus, want dan uh, is er natuurlijk wat minder geld te verdelen en te verdienen. Uh, dus dan wordt het wat meer gedeeld allemaal. Maar op het hoogste niveau wordt dat uh, over het algemeen toch wel apart gedaan. Um, het is dus eigenlijk ja, het is, het is een soort van beste vriend van een speler en, en ook wel een vertrouwenspersoon. Maar het is natuurlijk ook een werkgever-werknemer relatie die wel uh, mm. intact moet blijven. En is het topsport? Ja, is het topsport? Ja, op zich niet, want een caddy die... Die beoefenen natuurlijk geen sport, maar het wordt wel gezien als team. Dat zei Jan-Kees ook al even, dat je een speler en een caddy wordt gezien als team. Dus als ze, ook, als ze in een interview praten over hoe het ging, dan praten ze ook altijd over we. Dus, ja. wij, wij hebben goed gespeeld vandaag. Klinkt toch wel een beetje, uh, meneer Van der Velden, als topsport? Ja, nou, het, is, het is vaak zo dat, dat, dat, uh, dat goede caddies ook uh, goede golfers zijn, maar dan... Wel golfers die dan net niet de top hebben gehaald. Mm. Uh, ze kunnen heel goed inschatten van wat er door die speler heen gaat... dat die speler ook uh, fysiek kan. Uh, en daar uh, koppelen ze dan hun advies aan vast. En deze nogmaals de ervaring. Als je jarenlang op de tour werkt en op banen weer terugkomt... die spelers hebben, net als schakers hebben ze eigenlijk alles nog in hun hoofd... wat er in vorige toernooi gebeurd is. Dus dan weet je nog, toen de wind zo stond op die baan... ...hebben we die stok genomen. En dat zijn toch allemaal elementen die een goede caddy met heel veel ervaring kan inbrengen. En wat verdiende een man als Steve Williams? Uh, hij is jarenlang uh, de best betaalde sporter of uh, in sport werkzame persoon van Nieuw-Zeeland geweest. En dat betekent? Ik denk dat uh, Steve Williams uh, ongeveer met uh, 2, 3 miljoen Amerikaanse Pardon? dollars... Uh, um, jaar ...naar huis kwam. Per jaar? Per jaar. Is dat een percentage dan van het prijzengeld? Ja, nou, hij krijgt in ieder geval hij heeft een vaste vergoeding gekregen. En dat ja? er zijn ongetwijfeld ook wel bonussen zijn geweest voor de, voor de grote kampioenschappen. Maar het is bij een goal zo: als je de kwalificatie haalt na twee dagen. dan weet je in ieder geval dat je 5% van het verdiende prijzengeld krijgt. Okay. Bij een top 10 plaats 7% en bij een overwinning zelfs 10%. Ja, maar meneer Munro, als je nou niet voor een topgolfer werkt. dan is het een stuk minder waarschijnlijk. Ja, het is, uh, nou ja, hij zei het al even, de kwalificatie moet wel gehaald worden. Ja. Want als een speler namelijk niet de kwalificatie haalt, dan wordt er 0,0 euro verdiend. En dan uh, moet de caddy het dus uh, eigenlijk doen met de vaste vergoeding die eigenlijk alleen maar kostendekkend uh, werkt. Mm. Uh, want er wordt een vaste vergoeding betaald, nou daar betaalt de caddy dus uh, de reis en uh, nou, het eten en het verblijf van meestal. En dan uh, moet je het van het percentage moet je het hebben, maar uh, ja je, je hebt ook wel eens uh, dat spelers vier, vijf weken achter elkaar de kwalificatie niet halen. Hm. Zelfs één speler die heeft nog nul keer de kwalificatie gehaald dit jaar. Ja, dan of en die ja, dan verdien je niet veel natuurlijk, nee. Dan ja, en als caddy dus ook niet. Nee, nee begrijp ik. Um, um, meneer Van der Velden, tot slot, uh, vinden er ook transfers plaats in oh, de caddywereld? Ja. ja, zeker. De goede caddies uh, die, uh, zijn zeer gewild. En op het ogenblik gaan we natuurlijk op uh, in de, uh, ja, allerlei golfbladen en golfwebsites wordt de discussie gevoerd wie uh, de nieuwe caddy van Tiger Woods gaat worden. Uh, en dat wordt meteen al gekoppeld aan de vraag Wanneer Tiger moet weer gaat spelen, want hij is natuurlijk alweer een paar maanden... Geblesseerd, eh, hè? Ja, met ja. een eh, behoorlijk ernstige blessure staat in de kant. Maar dat doen weer allerlei namen, die doen de ronde. En dat was uh, vrij logisch, want uh, in, uh, de topspelers hebben topcaddies. En dat wereldje van de echte topcaddies, dan praat je over 10, 15 man. En dat, die komen dan wel uit alle delen van de wereld. Goed, nou, er is een wereld in geval voor mij opengegaan. Hartelijk dank daarvoor, uh, Jan-Kees van der Velden en, uh, en uh, Alistair Munro. Dank. Graag gedaan. Het is 5 voor 12 en feest op Ferreur. Ja, ook vandaag aandacht voor een bijzondere feestdag. Vanaf morgen vieren de bewoners van de Verreur-eilanden Eulaf Sukke, als ik het goed zeg. Goedenavond, Koos Kamminga. Ja, goedendag. Verheugt u zich erop? Ja, eigenlijk wel. Het, het is een hele belevenis. Het is één keer, keer in het jaar uiteraard. Het is een hele belevenis eigenlijk. Ja, ja wat, wat is er zo'n belevenis aan? Oh, kijk, je, ziet dus, uh, je komt dus een hele hoop mensen tegen die je misschien een hele lange tijd niet hebt gezien. Iedereen is goed gehumeurd. Uh, er zijn heel veel mensen op straat. Uh, er is van alles te doen. Je hebt de Tivoli is overal. En voor de kinderen is het natuurlijk heel leuk. En de ouderen, die, ja, die nemen dan een piltje, of die of een borrelje... Ja. Ja, Wat, is de Tivoli? Wat is de Tivoli? Nou, de Tivoli, dat is een soort een kermis. Hè? Dat is, je kunt oh. het ook met kermis vergelijken. Allemaal van die kleine kraampjes en, en een draaimolen en dat soort dingen. Oh, Oké. Okay. Nou ja. ja, goed. En dus viert u morgen met uh, alle andere eilandbewoners dus dat uh, Olaf Sukken, Zeg ik dat nou goed of niet? Ja, we zijn er wel dichtbij. Uh, Olaf Sukken. Oh, Olaf Sukken. Oké, goed. Wat is het eigenlijk? Ja, het is, uh, het, het is uh, de dag in het jaar dat ze dus het parlement uh, die wordt opnieuw wordt gezet. En dat gaat met een hele hoop uh, feestviering en zo. En het, het verhaal staat eigenlijk van, de, van een oude Noorse koning, uh, King Olaf. En die man die is toen een dus keer in Frankrijk geweest, in die tijd in Rouen. Mm -hmm. En toen heeft hij het christendom uh, heeft hij ontmoet of, of de, dat is hij van onder de indruk geraakt. En dat heeft hij dus meegenomen weer in Noorwegen. En uh, vandaar dat ze hem de, Olaf de heilige hebben genoemd. Olaf de Heilige. En dat wordt nog steeds gevierd. Meer ja, dan dan dat wordt nog steeds gevierd als een ja. oude koning. Hè? Ja. ja. Oké, okay, en behalve dan die kermis, die Tivoli, wat, wat, wat gebeurt er nog meer? We, meer, we beginnen morgenmiddag met, uh, met wedstrijdroeien. Wedstrijdroeien. Uh, ja. <laughs> ja. Uh, morgenavond gebeurt er verder niks. Dat is gewoon oh. dat feest, en dat er zijn concerten en weet ik allemaal wat. De waren ook de wezen dansen. Nou, met, maar, maar, dan de, de hoofddag, dat is dus uh, vrijdag... Ja. Dan hebben we een kerkdienst waar de, alle politici, dat zijn de ministers en de. en de. ja, hoe, de, de, hoe noemen we die mensen nou? Hè? Die van die parlementari. parlementariërs. Ja, in de, in de dominees, die, die gaan in de domkerk en in Torshaven. Ah. En dan gaan ze dus daarna marcheren naar, de, naar het parlementsgebouw. Ja. En dan gaat de, de staatsminister gaat het nieuwe parlementarisch jaar uh, dus, uh, openen. Ja. En, en tegelijk neemt u dus een toespraak niet als een kroonrede in Nederland uh, over ja. het komend jaar. Nou goed, morgen lijkt me leuker dan overmorgen, zo te horen. Ja, nee? ja, ja, ja. Maar wat toch, uh, dat is dat, dat vrijdag, uh, dan hebben we om 12 uur, dan, uh, wat u ook al in de inslag had met, met dat zingen, dan zijn we ongeveer met z'n hier in het centrum. En dan gaan we dus volksliederen zingen, allemaal met elkaar. En dat is, een, dat is een geweldige belevenis. Volksliederen zingen in het centrum. Ja. Nou, ik wens u heel veel plezier. Ja, dank u wel. Koos Kaminga uit ja. de verreur eilanden Goedenavond. Ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het Oog. Um, morgen zit hier.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 Dat slapen met een goed gevoel. Bekijk alle zeelaanbiedingen op SwissSense.nl Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNoordGJazz.com Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. M.imatching.nl. Dit is Radio 1.